12 uur. Jeroen van Kam met zijn Sennewijsjournaal. In de haven van het Britse Harwich zijn in een zeecontainer 68 vluchtelingen gevonden. Er waren twee zwangere vrouwen bij. De container kwam van een veerboot van Stena uit Hoek van Holland. Volgens de BBC werden de verstekelingen ontdekt bij een routinecontrole. Ze komen uit verschillende landen. Zeven mensen, onder wie de twee zwangere vrouwen, zijn naar het ziekenhuis gebracht.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 Een aardbeving in de Maleisische deelstaat Saba heeft slachtoffers gemaakt onder bergsporters. Zeker één vrouw is om het leven gekomen en twee andere vrouwen zijn gewond geraakt, meldt de krant The Straight Times. Er zijn ook berichten over vijf doden. De vrouwen waren bezig aan de beklimming van een van de hoogste bergen van Zuidoost-Azië. Tijdens de aardbeving raakten de touwen, waaraan de vrouwen hingen waarschijnlijk los en sloegen ze tegen de bergwand.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 Ziggo en Vodafone praten over een fusie. Vodafone bevestigt berichten dat er gesprekken gaande zijn... met het moederbedrijf van Ziggo, Liberty Global. Kabelbedrijf Ziggo heeft in Nederland nog geen mobieltelefoonnetwerk... en Vodafone heeft dat wel. De mogelijke fusie heeft voor de Nederlandse telecommarkt grote gevolgen. Ziggo heeft, nu, heeft na de fusie met UPC 4,5 miljoen klanten. Vodafone heeft er 5 miljoen. Het weer, het is tropisch warm, 25 tot 28 graden aan de kust... tot lokaal 33 graden landinwaarts. Tegen de avond vanuit het noordwesten zware buien... met onweer, hagel en windstoten. Dit is, DFM, verkeersabdate, verkeersabdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Amersfoort 3 kilometer file bij Muiden. De andere kant op richting Amsterdam staat tussen Voorthuis en Knoop het Hoeveelhaken 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de linkerrijstrook. 4 kilometer file op de A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft Zuid en het Kleinpolderplein. Op de A22 Velsen richting Beverwijk is de weg afgesloten bij de Velsenbrug. Komt door technische problemen omrijden kan via de A9. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dat was de sport en uh, hebben we weer uh, genoeg geleerd over voetbal en aanverwante zaken... Uh, met uh, Henny Wickert en zijn gasten. Fantastisch programma. Volgende week vrijdag meer om 10 uur uh, ochtends natuurlijk. En dan gaan we nu maar weer over tot de orde van de dag. Het leven gaat door en de lunch moet beginnen... En uh, Nou, dat gaan we dan doen tot twee uur, hè? Ja, gezellig. Lekker tot twee uur. Hoppa. Bom, bom. Nou, ik heb er weer zin in. Het is mooi weer buiten. Hoewel. Een beetje sluierbewolking zie ik wel. Nou, wat gaan wij vandaag allemaal doen? Ik ga u straks natuurlijk uh, bijpraten over het, uh, over het regio-nieuws. En uh, het is allemaal... Oh, nou dat zien we straks alweer. Uh, ik wou zeggen, ik wou, ik wou even kijken hoeveel, hoe warm het buiten was. Ja, dat zat ik maar te kijken. En dan zie ik ineens iets heel anders. Nee, ik wil even weten hoe... Uh, dus ik kijk even op de temperatuur. Het is 25,4 graden in Zandvoort op dit moment. Dat u het even weet. En uh, net een uh, half uur geleden stond er nog een volledig zonnetje. Maar nu zit er alweer een wolkje boven de, onder zo. Dus dat is een beetje sluierbewolking. Ik heb even op de buienraad nog gekeken. Nou, er zitten een paar buien boven die Noordzee. Oh, oh, oh. Maar zoals ik het beeld kon zien, ging die ons neus nog even voorbij. Dus wij mogen nog even genieten van de, de droogte in ieder geval. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. La, la, la, la, la, la, la, Nou, dan gaan we maar eens dus een beetje lekker de muziek draaien... want ik heb weer een aardig mixje voor u klaar staan, Weer wat nieuwe platen natuurlijk. En het is vandaag... Oh ja, we moeten nog een 3-in-1 drieën zetten. Dat moet ik nog doen. Ja, dat is waar ook. En uh, nou ja, voor de Stones-fans... Uh, ik zeg het nog maar een keer, Vandaag is de dag, hè. De heruitgave van uh, Sticky Fingers is een feit. Ja. Het legendarische album uit 1970 vandaag dus opnieuw uitgebracht in diverse formaten. U kunt hem gewoon enkel als LP en CD bestellen, maar u kunt ook een deluxe en een super deluxe versie. Maar als je die super deluxe versie dan bent nu ongeveer 130 euro kwijt. Maar dat is, als je dat wil, is het prachtig. Heb je wel drie CD's, twee LP's en een duffe Ja. Nou, ik ga hem wel even wat draaien van dat heerlijke album van de Stones hoor. Ik heb hem al thuis liggen trouwens. Ja, ja, ja, ik heb hem al. Ja. Hij kwam vanmorgen binnen. Gezellig, leuk. Ja. Ik heb hem nog niet gezien, want ik was hier natuurlijk al. Maar hij, is, hij komt er ook vandaag, heb ik bericht van getreden. Dus vanavond thuis. Keihard uit de stickers. sticky vingers draaien. Oeh. En u kunt er vast op rekenen volgende week woensdag. en De vinyljaren. Ja, nou, dan komt hij aan bod hoor. Dan gaan we hem helemaal draaien. Helemaal. Oeh. Ik heb er nou wel zin in. Maar ik ga maar even beginnen met een liedje dat uh, nog uh, staat uit het. Uh, uit het lijstje van Henny. Het, het, het, het lijstje van Henny Ruckert staat deze nog. Die had ik nog over. Music was my first love. And it will be my last. Music of the future.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 Gehad heeft, maar het is wel een document of een monument, moet ik zeggen. John Miles and music. En je na de 3-in-1? Alain Clark, vader en friend. O, papa, zit down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 Zo, en Clark klaar ik samen met Dane natuurlijk. En dat nummer, dat heette, Vader en Friend. De eerste grote hit voor het stel. Ja. En ook het begin van de grote succes voor Alain. Daarvoor was hij in het Nederlands bezig. Was wel leuk. Maar dit was zijn grote doorbraak. Dit nummer. Vader en Friend. Het is tijd voor...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 Doing the best thing so and his mother goes to meetings while his father calls her mate. And she stirs the tea with counselors while discussing foreign trade, and she passes looks as well as bills that every suave young man. Peace out. In, in, in. Sail Ma Well-Respected Man. Sunny Afternoon en Waterloo Sunset. Dat was onze 3-in-1. Deze week prachtige 3-in-1. Voor Zandvoort en de regio. Ja, en uh, dat zei ik dus. Dat waren de, de Kings. En een uh, leuke 3-in-1 van deze band. Die in de jaren 64 zo'n beetje begon. Goed, uh, wat ga ik doen? Oh ja, de regio-nieuws. Ja, dat is gewoon maar zo. Je weet maar nooit wat goed voor is. Het benadert de werkelijkheid natuurlijk niet... maar Dennis van der Geest verleent graag zijn medewerking aan Lock Me Up... Free a girl. Twaalf uur lang ligt Van de Geest in een houten bak... een houten hok voor strandpaviljoen Haven van Zandvoort. Een onderkomen dat waarschijnlijk nog vrij riant is... qua comfort, hygiëne en frisse lucht... in vergelijking met de duizenden meisjes in India... onder erbarmelijke omstandigheden tot prostitutie worden gedrongen. Wat daar gebeurt is honderdduizend keer erger... dan uh, ik eventjes hier opgesloten ben, zegt Dennis. Ik ben door de eigenaar van de haven gevraagd mee te doen en hoop de aandacht te trekken voor het goede doel. Als BN'er kan ik, kan ik een grote groep bereiken. Ik probeer zoveel mogelijk op te halen voor de organisatie. En voor slechts 50 euro kan Free A Girl een meisje vrijkopen en een opleiding geven zodat zij in haar eigen onderhoud kan gaan voorzien. De eerste tropische dag is een aantocht en dat betekent dat Haarlem massaal naar, de, naar buiten trekt. Maar wat is eigenlijk het mooiste park en bos van de regio? In en om Haarlem zijn er verschillende parken waarin je heerlijk kunt vertoeven. Wat dacht je van de hout? Kenau nou park en het Groenendaalse bos? Maar elk park is het mooiste, uh, maar welk park is het mooiste? Breng je stem uit via www.dichtbijnl-zuid-kennemerland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 De duimpan wordt met gerecyclede materialen omgetoverd tot een compleet dorp. Behalve het beeldicoon van Surfana, een enorme golf van sloophout... kun je laten opslokken door de mooie omgeving, het strand, blije mensen... lekker eten, allerlei activiteiten en toffe muziek. En vergeet na al die prikkels niet even te ontspannen in de sauna of in de hot tub. Survana Festival vindt plaats op Camping de Lakens, de Bloemendaal aan zee... Middenin een duinpan aangrenzend aan het strand en natuurgebied we duinland Een toegangskaart voor het gehele weekend exclusief kam of inclusief kamperen kost 100 euro. Tevens zijn er dagkaarten te koop voor 37,50 euro. 37,50 euro. Voor informatie en reserveren kunt u kijken op www.surfanafestival.com. Een scooter is donderdagmiddag tijdens het rijden in vlammen opgegaan. Om even over half vier reed de vrouw met haar scooter over de kleine houtweg in Haarlem. Toen er plots rook uitkwam. De vrouw zette de scooter aan de kant en waarschuwde de hulpdiensten. Niet veel later vlogen de vlammen al van de scooter af en stond de gehele scooter in lichter laaien. Het brandweer wist de brand vervolgens snel te blussen. Door de hitte kwam er in het... Uh, in het ruit van een naast lege pand een barst te zitten. Door de brand was een deel van de kruising... tijdelijk afgestoten voor het verkeer. Wat voor de nodige vertraging ging zorgen, zorgde. Sinds het melkpoederschandaal in China... het eh, poeder werd vermengd met wit kleurstof... en daardoor stierven veel baby's... is er een run op de Nederlandse babyvoeding. Chinese moeders weten dat dit wel goed is voor hun kroost... Dankzij de regels dat er maximaal twee pakken per persoon gekocht mogen worden, is er geen houden aan. Toch heeft de in Haarlem de oplossing gevonden. Aan het AD laat een medewerker van de supermarkt weten de pakken melkpoeder te bekrassen met een zwarte stift. Deze pakken willen de Chinezen niet omdat ze verwachten dat er iets mis mee is. Het probleem opgelost. Elke ochtend gaat er iemand langs de pakken om er een zwart kunstwerkje op te bekladderen. Morgen is er een kinderbeestfeest. En dat zullen we weten ook. Politie, brandweer, marechaussee, ambulance diensten... en uh, tig andere diensten uh, rukken met gillende sirenes uit... om 45 Noord-Hollandse kinderen met hun familie te vervoeren... en te begeleiden naar Artis. In Amsterdam, waar het besloten feest gehouden wordt. En dan geldt er maar één devies aan de kant. Maar morgen de caravaan vooral richting regio Haarlem en Zandvoort trekt voor het strand. Zou juist een andere stoet waarbij meer dan 400 hulpverleningsvoertuigen gemoeid zijn... Uh, vanmiddag uit de richting naar Amsterdam trekken voor het kinderbeestfeest. Slotenfeest voor uh, chronisch zieke of gehandicapte kinderen. En daar komt logistiek uh, gezien heel wat bij kijken. Naast ruim 1700 vrijwilligers... En ook alle hulpdiensten die je maar kunt bedenken bij deze operatie betrokken. Vanaf 16 uur worden verschillende straten en wegen in regio Amsterdam en Noord-Holland afgezet... om de kolonnes een vrije doorgang te verlenen. Uit regio Haarlem en, Amster en uh, omstreken komen onder meer kinderen afkomstig van het Kennemer Gasthuis... zorginstelling De Hartenkamp, Spaarne Ziekenhuis uit Hoopdorp... en het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. En jawel, het zomerse weer is een aantocht. De temperatuur stijgt boven de 30 graden en vele volksstanders zullen massaal naar de Hollandse kust trekken voor wat verkoeling. Vanaf vandaag wordt er door Rijkswaterstaat gewaarschuwd voor topdrukte op alle wegen richting het strand. En niet alleen half Nederland is de komende dagen in Zandvoort en omstreken te vinden. Ook verwacht men een uh, behoorlijke invasie van onze oosterburen aangezien de Duitsers uh, vanaf vandaag een lang weekend hebben vanwege een feestdag. Leuk al die zomerse tafreelen, maar denk ook aan uh, dat je niet je hond achterlaat in je snik hete auto, zoals voorgaande jaren nog eens eens het geval was. In ieder geval prima weer en een lekker terrasje te pikken. Of eh, neer te strijken in een strandstoel om de witte melkflessen weer eens goed van een kleurtje te voorzien. Zodat het echte zomerseizoen begint. Zo is dat. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het weekend weerbericht. Het is vandaag erg warm zomerweer. Met temperaturen die oplopen naar tropische waarden. De temperatuur, de warmte wordt later vandaag afgestraft door onweer. Deze onweersbuien kunnen vergezeld gaan van hagel en zware windstoten. KNMI heeft code geel afgegeven voor de periode 5 uur tot en met ongeveer 1 uur vannacht. Dan trekken de buien weg naar het oosten en klaart het op. De wind waait dan inmiddels uit het westen tot noordwesten en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur daalt naar 14 à 15 graden.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 Vlak aan zee, uh, 15 vlak aan zee en 17 graden elders in de regio. Na het weekend blijft het droog en naast wolkenvelden ook flinke perioden met zon. De wind draait gedurende de week van noord naar oost en is matig en aan zee vrij krachtig. En de temperatuur gaat uiteindelijk weer omhoog. Nou, heer... Van disco hadden na de afgelopen nacht. De disco-nacht van 12 tot 7 uur. Met Willem Bruist. En uh, dit was Rolls Royce en de Cowash. Jawel. Nog even uh, doorgaan erop. En we gaan uh, verder met de uh, Common Limits. Ja, dat is ook wel leuk. En die zeggen gewoon dat zij er niks aan kunnen doen. Zij laten de wind niet, uh, niet, niet blazen. Nee. Nee, wij ook niet. We can't make the wind blow. Common Limits. Joehoe. Can make the wind blow. En ik hoorde dat dit misschien wel een zomerhit gaat worden Nou, het is vandaag zomer Voor hoe lang het duurt, want we krijgen wel wat voor onze kiezer vannacht Ik zag de raden dat er op eh, boven de heel aardig is Maar dit schijnt de zomerhit te worden Wilk en Miski En dat heet Clap Your Hands En dat is leuk Clap your hands Feel the beat as you start to dance Hear that rhythm as you take your stance Feel the love and romance mm -hmm. And stomp your feet Everybody just bounce to the Een beetje Copacabana-achtig doet me dat wel aan. Zo. Je kan me dat wel voorstellen, dat je daar op zo'n terrasje zit. En er zit zo'n hier. en zo'n zo man. Ja, daar kan ik wel iets bij voorstellen natuurlijk. Met de, zee. met de zee op de achtergrond, met een mooi uitzicht. Ja, een, naar een mooie horizon kijken. Tenminste, je recht vooruit kijkt. Ja. U heeft uh, wat betreft dat uitzicht nog een maand langer, dames en heren. Want uh, omdat allerlei sy systemen niet goed werkten... is, uh, is er de, het indienen van een, uh, van een zienswijze over uh, de, de windmolenparken en zo... is een maand verlengd. Dus dat had eigenlijk nu gebeurd moeten zijn. Maar uh, omdat uh, de computersystemen niet allemaal werkten zoals ze hoorden te werken is dat de maand uitgesteld. Dus u kunt uw uh, zienswijze daarop nog indienen tot eind juni. Nou. Doe hoor, dat is heel belangrijk. De Schuus Mewis. Zijn nieuwe single. Geef mij je hand, kijk in mijn ogen. Ik ben vol van iets dat jij me geeft. Heel mijn hart,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 Wil ik dichterbij. Liefde. Jij bent de liefde. Mooi nummer hoor, mooi liedje. Ja. Hij is een uh... Voor mij ben je beste wat er is. Goeie popmuziek gewoon. Goede nederpop, mooie muziek. Guys Mevers. Je bent alles voor mij. Nou, ik heb er nog eentje klaarstaan voor u voor, uh, voor het nieuws, het NOS nieuws van 1 uur. En dat is een liedje wat ik ook afgelopen week hoor. Ik weet niet eens of het al helemaal nieuw is, maar ik vind het zo'n leuk, positief liedje dat ik het gewoon voor u nog een keer ga draaien. Chris Hof en Dit is Nederland. Je hebt de hele wereld al gezien, van Evenaar tot bij de Polen. En Amsterdam. En Amsterdam. De zeven wereldwonderen misschien, maar niets kan tippen naar de polder. En Amsterdam. Yeah. En Amsterdam. Waar Europa de dus zee op... Den Haag in Middelburg via den Bos door naar Maastricht. En Amsterdam. En Amsterdam. Bij arm in een rechte lijn als Wolle, als Groningen Koningen linksaf waar Leeuwarden ligt. En Amsterdam. En Amsterdam. Land uit Waar.